Vijf uur. De Radio 1 Sportszone. Bucera Carasso en Tom van Heck. Rouen wow, nadert dit uur de finish van de vierde toeretappe. De klaaglijn stond vandaag ook roodgloeiend. Ook een leuke vraag daarbij over astronauten. Straks het resultaat. Nu het NOS nieuws met Raymond Serre.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 Een van de twee Britse piloten die in het ziekenhuis belanden na de crash van gisteren is overleden. Er is geen hoop meer dat de twee vermiste RAF-piloten nog worden gevonden, heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. De andere piloot die zwaar gewond raakte, ligt nog in het ziekenhuis. Gisteren stortten twee Britse gevechtsvliegtuigen neer ten noordoosten van Schotland. Twee van de vier piloten konden uit het water worden gehaald. Naar de andere werd vergeefs gezocht. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Justitie heeft twee oud-directeuren van projectontwikkelaar Eurocommerce aangehouden. De twee worden verdacht van fraude. Tegelijk met de aanhoudingen heeft de FIOL het kantoor van Eurocommerce in Deventer doorzocht en administratie in beslag genomen. De voormalig algemeen directeur en oprichter van het vastgoedbedrijf wordt verdacht van het oplichten van banken en kredietverstrekkers. Onder andere de Rabobank had aangifte gedaan. Eurocommerce gaf de banken en kredietverstrekkers valse gegevens, waarna die ten onrechte tientallen miljoenen euro's krediet verstrekte.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 Het toestel bestond uit een deltascherm, een frame met drie wielen en een motor van een paramoteur. Bind je normaal gesproken achter op je rug samen met zo'n zo deltascherm en dan kom je dus omhoog. Maar hij had hem op een driewieler gemonteerd en de motor met tape vastgemaakt en dat is vervolgens in brand gevlogen.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 in Verkeersinformatie, 20 files, een kleine 90 kilometer bij elkaar. Een paar ongelukken, en daardoor loopt het vast op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg, 10 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. Na een ongeluk op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij de Wijkertunnel, 6 kilometer. De weg is daar tijdelijk helemaal afgesloten. Ook een aanrijding op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij Driebergen. En daar staat 7 kilometer. En richting Den Haag op de A12 bij het Gouwe Aquaduct. 4 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de A58 vanuit Vlissingen naar Breda. Bij de Alfred Heerle. 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Keen is helemaal terug met een schitterende album Strangeland.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 De tour. Bijna vijf minuten over vijf. Lekker veel sport dit uur. We volgen Wimbledon en de Tour. Na de finish komen we natuurlijk ook weer bij het andere nieuws. Maar eerst naar de Tour. Want Sebastian en Gio, we gaan Rouen naderen. Maar nadert het peloton ook de kopgroep? Ze naderen de kopgroep. 2 minuut 39 is het verschil nog maar. Het kan dus gewoon keurig allemaal lopen volgens de planning. Want we hebben nog 29,9 kilometer te rijden. En David Miller, de man die mee mag met de Engelse ploeg na de Olympische Spelen. Dat is best bijzonder want hij mocht eerst niet mee omdat hij ooit in zijn leven doping gebruikt heeft. Maar het besluit van de Engelse bond is overroeld door het kas. Maar hij roept nu om de hulp van zijn ploegleider. Ik weet niet wat hij wil of hij nog bidons wil laten. Nee dat mag helemaal niet in deze fase van de strijd denk ik. Maar hij zal wel nog even wat informatie willen vanuit de ploegleiderswagen. Er wordt hard gereden, niet zozeer door de sprintersploegen. Vooral door de mannen van Radio Shack. Sebastiaan Langeveld zit er in het wiel. Ja, één mannetje van Franse Dejeu rijdt nu op kop van het peloton. 2.33 is het verschil. Ze komen, ze, komen, ze komen eraan, terwijl de drie koplopers zich net weer eventjes... langs een rotonde moesten wurmen. Ging allemaal goed, hoor. In Le Tour, 185 kilometer zijn er afgelegd. Betekent nog 29,5 te gaan. Dan mag het nog net bidons aannemen bij een ploegleider. Tot de laatste 20, Dan mag dat. En daarna mag er niet meer worden bevoorraad. En als je dat wel doet krijg je een boete. De drie zien de voorsprong op dat gele bord van die dame die dat bord vasthoudt. Op die gele motor. De huiskleur natuurlijk van de Tour de France. De drie Arachiro, Moncoutier en De Laplace. Ze knokken ervoor. Ze doen hun best. Nu in de beschutting een beetje van de huizen. Dus straks langs de Seine gereden. Maar ze weten normaal gesproken dat er tegen beter weten in is. Want het peloton is is op komst op weg naar de drie mannen van de dag... op weg om er weer een massasprint van te maken. Laten we eens kijken hoe het op Wimbledon is. David Ferrer tegen Andy Murray. Hoe is het, uh, Marcella? Ja, het is uh, spannend, want het was uh, 5-3 voor Ferrer. Die stond een break voor, maar zo even heeft Murray... de service van de Spanjaard gebroken... Is het 5-4? En nu kan de schot de stand weer gelijk brengen. Het staat 15 gelijk op eigen service. Maar ja, ik zei het al, die service is niet een heel groot wapen. En de return van Ferrer wel. Dus ja, eventjes je service winnen is nog niet zo makkelijk gedaan. We weten wel dat Andy Murray over het algemeen een slow starter is. En daar brak in die vorige game ook een flauw zonnetje op het centercourt door. En toen ineens, ja, toen ging hij wat beter spelen. Een paar prachtige passings En toen wist hij dus de Spanjaard te breken. 30-15 nu voor Andy Murray kan dus op gelijke hoogte komen in deze eerste set. Eerste set van groot belang in een best-of-five. Zeker als je weet dat het niet zo heel makkelijk in drie sets gebeurd zal zijn. Wie deelt de eerste tik uit in deze set? Nou, we gaan het straks zien. Voorlopig nog 5-4 voor Ferrer. Murray serveert 30-15. Dit is de Radio 1 SportsZomer. We gaan het even hebben over voetbal. De Glasgow Rangers mogen geen doorstart maken in de Schotse Premier League. De club werd onlangs failliet verklaard. Wilde graag die doorstart maken als de Rangers FC. Maar dat plan is gedwarsboomd door de overige clubs op het hoogste niveau. Ik ga erover praten met Mark Wott, de manager bij de Schotse Voetbalbond. Goedemiddag. Hallo, hoe gaat het? Ja, het, hier gaat het prima. Maar de vraag is natuurlijk hoe het in Schotland gaat. Het, het was niet echt een verrassing, hè, dit, dit besluit. Hè? Nee, het nee, dit, dat dit er aan te komen. Alle opiniepeilingen wezen al uit dat de meeste clubs uh, toch uh, vinden dat de Rangers gestraft moeten worden. En dat ze zeg maar in een lagere divisie moeten beginnen, want ze hebben de laatste tien jaar uh, veel successen geboekt. Maar ze hebben niet alle regels uh, zeg maar, gerespecteerd. En uh, ja, dan is het toch uh, ja, de integriteit van het voetbal in Schotland staat nu een beetje ter discussie. Uh, iedereen praat wel een beetje met zijn eigen pet op, maar... Uh, de Rangers gaan volgend jaar niet in de, in de Premier League spelen, nee. Maar dat nou is natuurlijk lastig, want enerzijds heeft iedereen die Rangers nodig... en anderzijds moet er ook duidelijk gemaakt worden... dat je op zo'n manier uh, in een competitie spelen niet mag of zo. W wat kan er wel? Want een div divisie lager, die clubs die staan ook nog niet te springen, begrijp ik, hè? Ja, de situatie in Schotland is best raar. Uh, je hebt de SPL, dat is de Premier League. Dan heb je SFL 1, 2 en 3. Dat zijn de overige drie professionele leagues. En die hebben ook een, een, een stemmingsrecht om een club te accepteren... Maar Kijk, de, de Scottish Football Association, zeg maar de KTB van Schotland, die wil eigenlijk uh, wat meer controle op, de, op al die competities. Dus wij zijn wel onderdeel van het gesprek. En uh, één ding is zeker: de, de SPL, dus de Premier League in Schotland, kan niet, kan niet overleven als de Rangers zeg maar, voor een aantal jaren daar niet in participeert. Uh, alle commerciële deals die hangen toch een beetje vast aan de Old Firm, aan de, aan de Celtic Rangers-wedstrijden. Als, als de Rangers echt een aantal jaren niet in die SPL gaan spelen, dan, uh, dan voorzie ik een heel, een, een heel groot probleem voor het totale Schotse betaalde voetbal. Dus ja, dat is allemaal een beetje uh, wat op tafel ligt vandaag. Want wat gebeurt er dan met het totale Schotse voetbal als het, als het zo loopt? Nou ja, goed, als die commerciële belangen zo groot zijn dat er heel veel geld uit het uh, Schotse betaalde voetbal getrokken wordt, dan wordt er een soort uh, Wales of een soort Republic of Ireland uh, competitie. Dan is het... Uh, ja, dan is die competitie niet meer, uh, niet meer echt op, op een niveau dat je mee kan doen in Europa. En dan is het, uh, ja, dat zou, dat, zou, dat zou voor vier, vijf clubs betekenen dat ze over een jaar misschien ook wel uh, uh, problemen hebben met hun bestaan uh, ja, dus zou je zeggen dat die clubs juist nu de Rangers moeten helpen? Ja, maar aan de andere kant hebben ze ook tien jaar lang uh, gewoon hun netjes betaald. En hebben ze hebben spelers betaald op een, op, een, op een manier die nu, zeg maar, door de belastingdienst of de fiat... Zeg maar, uh, bekritiseerd wordt en, en, en uh, dat is het hele probleem. Uh, er zijn een aantal mensen die uh, met name de Celtic fans willen natuurlijk dat Rangers uh, naar de SFL 3 gaat. Maar uh, ik denk dat, dat iedereen die de big picture ziet, die zeg maar het grote verhaal uh, volgt, wel degelijk wel beseft dat Rangers wel gestraft moeten worden. Dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Je kan er een transfer embargo opleggen. Je kan ze punten in mindering brengen. Je kan ze laten degraderen. Maar het moet allemaal wel een beetje in perspectief blijven. Zodat het toch het Schotse voetbal niet, uh, niet helemaal uh, kapot maakt. Kunnen jullie als Bond uh, niet anders doen dan die, die discussie een beetje meehelpen? Zeg maar. wat, wat denk je dat er uiteindelijk uit gaat komen? <gacht> Waar gaan ze starten komend seizoen? Nou, mijn CEO uh, Stuart Reagan heeft daar hele goede plannen over. En wij willen toch al een, heel, een, een reorganisatie van het Schotse betaalde voetbal. Met, met meer play-offs en meer, meer, meer promotie-degradatieregelingen. Met, met alles onder één, uh, onder, onder één bond. Dus dit is wel het moment om dat soort zaken aan te pakken. Uh, vroeger, als je iets wilde veranderen in de Scot Scottish Premier League... als je een elf, uh, elf tegen één als, er maar één... als er maar één kluk tegen was, dan ging het niet door. Dus ja, die situatie ligt nu open. Dus dit, dit, dit is het moment om, om, uh, om het Schotse betaalde te reorganiseren. En uh, dat het voorlopig de kosten gaat van Rangers. Daar hebben ze het zelf naar gemaakt. Dus dat, dat, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Maar we kunnen denk ik wel... Uh, van het nadeel een voordeel maken om alweer zijn kruifterm uh, ja. te gebruiken. Maar als laatste, uh, als zij, waar zij ook komen, zijn ze kapitaalkrachtig genoeg in die nieuwe organisatie om vrij snel die weg naar boven weer in te slaan en weer bij die top 2-3 van Schotland te horen? Nou, waar ze ook gaan spelen, ze dus zullen ook 40-50.000 fans hebben, de Vandrange is een, een absolute topclub, het is een, is een club met een enorme fanbase, een hele loyale supporters. Dus waar ze ook gaan spelen, ze zullen altijd vervolgen worden door 40-50.000 toeschouwers. Dus het is dus een kwestie van tijd dat ze weer terugkomen in, in, in de, in de Scott, Scottish Premier League en dus ook in Europa. Dus ja, dit is een soort uh, Feyenoord-situatie van, van vorig jaar waarin, waarin zeg maar, heel veel financiële problemen opgelost moeten worden om daarna weer een, een positieve doorstand te maken. Alleen als ja, het 1, 2 of 3 gaat duren, dat is, dat is nu de vraag. wat ligt op tafel. Wij eh, wensen jouw uh, wijsheid toe en danken je zeer dat je ons even te woord wilde staan. Mark Wotten, manager bij de Sportster dankjewel. Voici une formidable chanson française. Oh là la, là. La. <laughs> Tiens, bonjour, salut. Dis-moi comment tu vas. Depuis le temps que l'on ne s'est pas vu. Tu sais, crois-moi, je ne t'attendais plus. Arriver parfois tout seul le soir de repenser à toi. Oui, Jérôme, c'est moi dont je n'ai pas changé. I'm Va écouter. Oui, Jérôme, c'est moi. De mooie klassieke rest en moi van Jérôme. Het zijn de bekende beelden van zo'n eerste Tourweek. Gio Lippens en Sebastian Timmerman. Knabbel de knabbel. Ze knabbelen steeds meer af van die voorsprong. Maar erg hard gaat het nog steeds niet hoor. 1,51 met nog 21,7 kilometer te rijden. En het zijn toch gewoon weer de mannen van de gele trui die daar op kop rijden. Popovic en Volk. Wat hebben die mannen al gebuld voor hun kopman? Fabian Cancellara, Sebastian Langeveld daar in het wiel. Dan weer Lars Bak. Dan kijken we verderop in dit peloton. En zien we alle kleuren zo'n beetje door elkaar zitten. Dat betekent dat al die ploegen daar vooraan rijden. Proberen te rijden tenminste. Sky was het. Zojuist, die ook even tempo gingen meemaken. Niet zozeer voor Kevin is, maar gewoon om Wiggins veilig naar huis te brengen. En dat betekent dat ze stapje voor stapje dichterbij komen. 1.50 is het nu, alweer een paar seconden eraf, Sebas. In uh, Duclair de drie koplopers uh, aangekomen. Onder de twee minuten dus die uh, voorsprong van Arashiro de Laplace en Moncoutier. En Arashiro weet dat we hem nu ook uh, geen virtuele leider meer mogen noemen. De Japanner. die op twee minuten en drie seconden staat van uh, de gele trui... Ik draai me even om. Ja, daar komen ze. Want de weg liep omhoog waar wij rijden. En als ze dan naar beneden kijkt, zag je die blauwe zwaailichten van de gendarmes. De garde républicaine, beter gezegd, die de peloton begeleiden, al aankomen. Uh, de Japaner Rarashiro weer van de kop af. De Laplace knokte nog voor, de jongste van het stel, 26 jaar. En Moncoutier, die zit dan uh, daartussen in. Moncoutier, de oudste van het hele stel, 37 jaar. De ervaren rot. Maar hij weet ook met zijn ervaring wat voor soort. Etappe. Het is heel erg veel publiek in dat stadje waar we doorheen rijden, in dat Duclair. We zagen net ook een spandoek trouwens nog, Met uh, volg van, volgens mij vier Franse jongens. Want ze hadden Franse shirts aan in ieder geval. Maar ze hadden een spandoek in elkaar gezet. Courage Tchalinghi. Courage, een soort algemene uh, uh, term in het uh, cyclisme. Ja, het betekent zo van, uh, uh, nou, goed gedaan, algemene aanmoediging is het eigenlijk. En dat uh, deden zij dus aan het adres van Maarten Charlinghi, met die uh, gebroken heup naar huis moet. Daar sluiten wij mee aan. Charlinghi zit in Nederland. De Tour gaat hier verder. 20 kilometer nog te gaan voor Arashiro, De Laplace en Moncoche. Dat geeft ons even tijd voor de inmiddels, zo zult u straks horen, ook in België bekende rubriek in gesprek met Van Dek. U mocht er even lekker klagen bij mij. Het resultaat van vandaag. In het gesprek met Van Dek. Tom Van Dek, goedemiddag. Tom, goedemiddag met Ferdinand Hossenbucksen. Ferdinand Hossenbucksen, goedemiddag. Dag Tom. Tom, ik wil heel even nog wat kwijt hoor, over dat gelaser binnen de PVV. Ja. Kijk, het zat eraan te komen en die twee heren hadden geen beter tijdstip kunnen uitkiezen. Ja. des en Kortenhoeven. En eens te meer blijkt hoe wilder zich gedraagt binnen die partij. Ja. Want democratie is er totaal geen sprake. Nee. Het is een alleenheerser. Ik moet er toch niet aan denken, Tom, dat deze man weer zitting gaat nemen in de regering. Dan doe ik persoonlijk het licht uit. Tom, ben ik in de uitzending? Ja, je bent helemaal in klank en kleur in de uitzending. Ik kon niet horen of ik al aan de beurt was. Dag, met Herman de Bruin. Goedemiddag. Ik wil even klagen, ik mis Radio Tour. Ik mis de muziekkeus van Herman van der Velden, maar die is al lang met pensioen. Maar ik mis wel de Tour-artiest en ik mis zeker de amazing Stroopwafel. Hallo. Hallo. Ik, wil, ik wil eens vragen hoe het met de Hedwigepolder is. Zijn ze dan nog van plan om een zoetwatergebied van te maken? of hoe zit dat? Nou, we zullen Henk Bleker eens even bellen of die er al uit is. Nou, ik denk dat je daar niet bij Henk Bleker moet zijn. Ik denk dat Henk Bleker een passeerseason is. Ja? Hallo, oh, ja. Ah. Ja, ja. ja, daar zijn we. Goedemiddag. Ja, ja. oké, okay, sorry. Uh, ja, ik ben lekker verheugd over die Hedwigepolder-beu. Ja? Ja, ik ben een bellig, hè. Goedemiddag. Goedendag. Zeg het maar. Willem Henning Zuidwest geworden. Nou, ik wil even klagen dat er geen radio Tour de Frans is dit jaar. Tom van Zek, goedemiddag. Hallo, Tom met Frank. Frank, goedemiddag. Dag Tom, ik wilde even klagen over Henk Krol. Henk Krol? Ja, die sympathieke man die was vroeger voor de homo's en ja. die voor de bejaarden. Ja. En hij zal met zijn splinterpartij ongetwijfeld een gooi doen naar het presidentschap ja, van Nederland. Kan, maar... kan allemaal. Henk, let op en de bracht ons aan de rand van de afgrond. Ja. En met Rutte zijn we nou één stap verder. Dankjewel, Frank. Dag, Tom. Doei. En we kregen vandaag ook een interessante vraag... bij de klaaglijn van luisteraar Ine van Brek. Ik heb geen klacht, maar een, een vraag. Ja. En het was eigenlijk naar aanleiding van de lancering van André Kuiper. Ja. En wij vroegen ons nou af... stel eens voor dat iemand nou overlijdt in zo'n ruimteschip. Ja. Wat ja. gaat er dan mee gebeuren? Zal ik dat eens voor u proberen uit te zoeken? U wilt niet weten wie verzekerd is, maar hoe, hoe kom je dan naar huis? Komt dat ding dan eerder naar huis? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan, ja? Nou, dat gaan we eens uitzoeken voor u. gaan we dus echt uitzoeken. Vrijdag komen we hierop terug. We gaan nu het uh, nieuws van half zes even naar voren halen... zodat wij ruim baan hebben voor de finish van de tour.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 De man die in de Duitse Karlsruhe vier mensen in gijzeling hield... heeft zijn slachtoffers in koele bloeden vermoord. Toem in Karlsruhe spreekt van een regelrechte executie. De man heeft zijn daad ook van tevoren beraamd, zegt het Toem. De dader moest zijn huis uit, maar hij verzette zich tegen die uitzetting... en nam vier mensen in gijzeling. De politie bestormde het huis nadat er een brandlucht was geroken. Toen de agenten binnenkwamen waren de gegijzelde mensen al dood. De huiseigenaar pleegde zelfmoord toen zijn huis werd bestormd.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 Dat is wat meer dan gebruikelijk om deze tijd. Heeft vooral te maken met wat aanrijdingen. Na een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg 12 kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Op de A4 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Markizaat 6 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk op de A58. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij de Wijkertunnel 8 kilometer. De tunnel is tijdelijk helemaal afgesloten na een aanrijding. Ook aanrijdingen op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem... bij Driebergen, 9 kilometer file. En richting Den Haag bij het Gouwe Aquaduct, 6 kilometer. Alle rijstroken daar zijn weer open. Ook een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij knooppunt Plein, 3 kilometer file en 2 rijstroken dicht. En een ongeluk op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen op Zoom... bij Breda, bij Heerlen moet ik zeggen, 3 kilometer file... maar alle rijstroken zijn weer open.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is drie minuten voor half zes. We gooien het even door elkaar in verband met de finish van de tour. Want, want Rouen nadert en het peloton naderde de drie, hebben ze zo, Gio? Ze hebben ze nog niet, hoor. 47 seconden. is Het verschil, ik zie een hele oranje brigade naar voren schuiven... aan de linkerkant van het peloton. Robert Geesting, daar, Bouke Mollema, maakt door twee collega's. Die proberen hun uh, coureurs in ieder geval tot die laatste drie kilometer te brengen. We hebben het al vaker gezegd, die drie kilometer is heilig. Want alles wat daarna gebeurt, telt niet meer mee voor het klassement. Dus als er een renner valt, of lekker band krijgt... Of van materiaalprobleem. Dan uh, krijgt hij dezelfde tijd als uh, de groep waarin hij zat... op het moment dat het gebeurde. Kijk naar het verschil. Mooi te zien hoor, vanuit de lucht. Die drie mannetjes daar op kop. En daarachter dan dat complete jagende peloton. Waar de sprinters zich klaarmaken. Ook zojuist de mannen van Argo Shimano naar voren. Zonder kittel, maar met Tom Velers. Ze maken zich op voor die massasprint. 40 seconden nog is het verschil. Het blijft fascinerend altijd om te zien... als ik me omdraai op die kaars, kaars, kaars... rechte weg, hard. Weg, hard. Stikken breed ook. Dat je dan eerst uh, drie stipjes ziet. Dat zijn uh, Arashiro, Moncoutier en De Laplace. En daarachter dan op 35 seconden dat hele grote pak aanziet komen. Met al die kleuren van al die verschillende shirts. En daaromheen tussendoor krioelend de motoren van de fotografen... die nog snel door willen richting de finish. De auto's die er allemaal bij horen. Dat is uh, de tour aan het begin van de finale van deze etappe. De kopgroep is op weg met nog een lichte voorsprong... dus naar het pano van de laatste. 10 kilometer, het is best lastig, want de wind heeft toch redelijk vrij spel. En die wind waaide er net van schuin rechtsachter. Dat zal de nervositeit alleen maar doen toenemen. Parcours in het nadeel van de drie, want op zo'n brede weg... en als het dan ook nog eens een beetje omhoog gaat lopen, zoals nu gebeurt... ja, dan ben je kansloos tegen zo'n jagend peloton. Over wind gesproken. U heeft van ons het weer nog tegemoet. Marco Verhoef? Hoi. Vertel. Ja, nou, het is op dit moment op de meeste plaatsen gewoon rustig. De zon breekt weer vaker door. Het is wel heel warm. Het is op veel plaatsen 27 graden. Echt zomerweer. In Zeeland kan een enkele regen of onweersbui gaan vallen. Later vanmiddag en misschien vanavond ook nog wel. Vannacht zou dat dan ook kunnen, maar op de rest van de plaatsen is het overwegend droog. Een zwoele nacht hebben we. 17 graden als minimumtemperatuur. Ja, en morgen krijgen we dan op veel meer plaatsen te maken met buien. Onweer, hagel zit daarbij. Tussendoor misschien een klein beetje zon. En dan wordt het in het binnenland opnieuw 26 tot 28 graden. Ja, en de dag daarna? Ja, nog steeds wel buien. temperatuur gaat wat terug. En in de loop van vrijdag denk ik dat het een stuk droger gaat worden. De zon gaat weer vaker schijnen. En dan is het allemaal een stuk vriendelijker. En als gezegd ook minder broeierig. temperatuur pakt dan sowieso uh, een paar graden lager uit. 22 of 23 graden, denk ik. Dankjewel, Marco Verhoef. Wij gaan eens even kijken op Wimmelden. Want wie o oh wie heeft de eerste set gewonnen, Marcella Mesker? Ja, na ruim een uur spelen is het toch de Spanjaard David Ferrer... die aan het langste eind trok. In een tiebreak werd het uh, 7-4 voor Ferrer. Uh, Murray vocht zich in die set nog van 5-3 achter terug. Kwam zelfs in de tiebreak nog eventjes 2-0 voor... maar het lukte hem toch niet. We zien mooi tennis, we zien vooral hele lange rallies... met regelmatig slagenwisselingen van over de 20. Maar ja, dan is het toch Ferrer die wat constanter is... en net een foutje minder maakt. Het is heel close, maar de eerste slag... Uh, is. Geslagen door David Vrij. Hij heeft Z1 met 7-6 gewonnen. Het peloton jaagt en jaagt. Ze konden ze al zien. Geo Lippens, hoe is het nu? Ja, ze kunnen ze nog steeds zien. Want het gaat dus nog maar 15 seconden met nog 10 kilometer te rijden. Dat gaan ze dus dichtrijden. En de eerste man die dat waarschijnlijk gaat doen, dat is André Grifko. Want die springt weg uit het peloton. Gisteren zat hij er ook al bij op het klimmetje. En ik zie daar ook, even kijken, is dat Chavanel die daar probeert weg te rijden? Of is het de kopman van de formatie Levi Leibheimer? Het is in ieder geval Grifko die met 10 kilometer te rijden probeert weg te rijden uit het peloton. En dan kijk ik naar de man die daar aankomt. Het is, even kijken hoor, nou ja. Ja, nou gaan ze naar de kopgroep. Dus Sebas, kijk jij maar naar de kopgroep. Daar zie ik uh, Moncoutier volgens mij. Daar uh, heel lichtjes wegrijden bij Anthony de Laplace. En bij Arashiro. Arashiro is in ieder geval nu eventjes in de problemen. Als we de laatste tien kilometer in zijn gegaan met de koplopers. Ja, de weg loopt ook behoorlijk omhoog. Je ziet het ook op het relief. Maar het is geen officiële beklimming. Maar in ieder geval stijl genoeg. Ook druk genoeg met het publiek. Maar de weg gelukkig breed genoeg. Om er een attractieve bedoeling van te maken. Met opnieuw een aanval van Moncoutier. Steekt over van de linkerkant naar de rechterkant van de weg. Ik draai me weer om. Daar komt het rood. Aan van Moncouché. Ik zie in ieder geval weer het wit van de Laplace. En zijn ze nou met z'n tweeën en is Aranciro eraf? Volgens mij wel. Volgens mij hebben we nog twee koplopers over. Of is Aranciro weer teruggekomen? Oh, daar komt trouwens ook in de verte al de voorpost -hagio van het peloton. Dat zit er heel dicht op. Ja, dat is het goede. Zie je een mannetje in het rood aankomen van BMC. Het is niet Cadel Evans, maar het is Philippe Gilbert die daar wegspringt. Gehavend aan zijn linkerbeen over de scheenbeen, over de knieën. en blijft aan zijn linkerellebogen pleister. En hij trekt toch een paar mannetjes met zich mee. Ik geloof dat Chavanel er in elk geval weer bij zit. Ja, het is geen officiële klim daar 10 kilometer voor de finish. Maar je zag aan het profiel dat het er toch aardig omhoog ging. En als je nu kijkt naar die mannen, dan zie je toch echt wel dat het serieus omhoog gaat. Vijf mannen zijn er vandoor bij het peloton. Maar het gaatje is niet groot hoor. Want die meute is hongerig. Die meute wil sprinten straks. Gaan ze toestaan of gaan ze het niet toestaan? De verschillen zijn klein. Bart Voskamp, we kijken naar een mooie klassieke finale. We gaan op weg naar een massasprint, verwachten we allemaal. Als je nou zo'n treintje hebt en je weet dat Kevin is jouw treintje... kun je niet iets in dat treintje doen... waardoor je met één man, et cetera, hem een beetje uh, uit je treintje houdt? Ja, een beetje frustreren. Op zich kan dat wel. En uh, tegenwoordig is het respect te groot dat het uh, heel weinig gebeurt. Maar uh... Ja, in het verleden met onze TVM-trein en uh, met Blijlevens en de trein van Telecom met Sabel gebeurde het inderdaad wel eens dat de, dat de trein gewoon in puin werd gereden. Dan, dan kwamen hun naast ons rijden of kwamen zij naast ons rijden. En andersom dat wij weer uh, naast naast hen. Ging en rijden. en, dan en je wat de doe je dan? Dan nou, ga je ontregelen. ze langzaam aantikken? Aan ja, nou ja, het nou, ja, is niet de bedoeling dat je elkaar laat vallen. Het gaat 65 uur, Wel met alle respect, maar ik bedoel, uh, elke ploeg heeft evenveel recht om van voren te zitten. Dus je kunt hem dan wel een keer, uh, keer tussen zetten. En dan kijken waar je sprinter zit of waar Cavendish waar waar zit. en Misschien een klein beetje vertragen, een klein gaatje. Dan moet hij toch al om je heen. Moet hij al een keer in meer door de wind. Dus ja, kijk, je moet het op een gegeven moment wel zuiver spelen, maar je mag best wat trucjes gebruiken. En hoorde ik je nou net eigenlijk zeggen dat dat vroeger meer gebeurde dan tegenwoordig. Is dat een soort regelge soort, soort, soort een nou, gedragsverandering? Het staat niet in de reglementen. Dus uh, dat natuurlijk het zijn allemaal ongeschreven wetten. Je moet het allemaal wel zuiver spelen. Maar uh, om nou een, een, een sprinttrein volledig de ruimte te geven. en te zeggen: nou, wij sprinten voor plek 2 lijkt me, lijkt me ook niet goed. Dus als je Kevin Dis wil kloppen, ja, dan, uh, dan, dan zul je toch zelf aan moeten gaan. Want als, ja. hij, als hij weg is op 200 meter, ja, je gaat hem niet meer kloppen. Als jij, nou, ja, als, je, als jij nou naar het peloton kijkt, wie denk je gaat de meeste kans maken? Kan je daar al iets aan, aan aflezen? Ja, we hebben op zich natuurlijk wel een hele leuke finale. Want er rijden nou een paar hele sterke weg, dus dat maakt het voor de spanning wel leuk. Alhoewel, ja, brede wegen is het toch meestal wel kansloos. Maar je hoopt toch altijd dat de spanning tot op het eind blijft. Maar ik heb wel heel veel uh, Green Edge mannen gezien. En de, die hebben toch een, een viertal mannen die zich in de finale durven te manifesteren. Die Australiërs, die zijn niet zo bang. Dus misschien dat die nog een keer uh, wat, uh, wat leuks kunnen doen en uh, dus de boel kunnen ontregelen. Wie ontregelt wie, maar wie rijdt er überhaupt vooraan, Sebastian Gio? De kleinste van het peloton rijdt vooraan. Samuel Dumoulin. Dan zien we daar Chavanel in het wiel. En ik dacht dat het Wout Poels was die daar heeft aangesloten met zijn lange magere lijf. De kopgroep is inmiddels ingelopen. We hebben dus een nieuw koptrio. Dumoulin Chavanel. En ik dacht dus Poels, ik zeg dat nog onder enig voorbehoud. En ik kijk, nu kijk ik naar Delaplace die moet lossen uit het peloton. Ja, natuurlijk de hele dag op kop gereden. Dan wordt het moeilijk. Sebastian, jij kunt ze zien vanuit de vechten, die drie mannen die aankomen. Een blauwe man, een rode en nog een blauwe. Het is uh, Poels inderdaad, hoor, kan bevestigen. Poels hoor ik nu ook. Het uh, wordt ook bevestigd door het Tourkanaal die daar uh, mee vooraan is. Maar de rest van het pak zit er heel dicht op, hoor, Gio. De verschillen zijn echt heel erg klein. Als we in deze finale nog uh, door een uh, stadje heen moeten... door Kanteleu, de gelukkige voorstad van uh, Rouen... en daar wordt die weg toch behoorlijk smal. Heel veel publiek en je weet dan hoe dat gaat. Hè. In een soort V-vorm gaat het publiek de weg. Op staan, want degene die wel altijd weer net ietsje meer zien dan degene die voor hem is. En dat is gevaarlijk. Roa zien we liggen, Gio. Wat gebeurt hier verder achter? Is Poels nog weg? Nou, Poels is nog weg. Maar het mooie of het grappige is dat de twee Nederlandse ploegen nu tempo maken op kop van het peloton Argos. Shimano rijdt aan. Natuurlijk doen ze dat voor de sprint. En ook Rabobank heeft zich aan kop van het peloton genesteld. En zouden ze dan toch nog even de zaak willen gang maken voor Mark Rancho? Ik kan het me haast niet voorstellen. Omdat Rancho, ja, de verwachting... De verwachtingen van hem zijn toch niet al te hoog. Ze zijn voorlopig nog los, die drie. We hebben nog 5,7 kilometer te rijden. Bart Voskamp, uh, je zei dat dit zijn in feite kansloze pogingen. En toch hoop je altijd als je daar fietst dat het even stilvalt achter je? Ja, toch hoop je dat uh, zeker. En uh, we zitten natuurlijk hier ook wel mee te kijken. En het zweet staat je toch in de handen van, uh, weet je wel, nou, ze blijven toch nog weg. Wanneer gaan ze ze terugpakken? Ja, En toch is het altijd ijdele hoop, want uh, 99 van de 100 keer in zulke gevallen worden ze teruggepakt. Maar ze hebben wel het voordeel van uh, de cameramotoren, uh, die, uh, die willen de scherpe beelden maken. En dan heb je altijd een mooi richtpunt en dan kun je toch altijd net even weer versnellen. En, en wat verwacht je van Wout Poels? Verrast het je dat hij hier nu uh, vandoor probeert te gaan? Nou, verras me niet. Hij, rijd, hij rijdt natuurlijk al wel goed. En blijkbaar is hij ontzettend gemotiveerd. En er zat natuurlijk een klimmetje in. En daar, heeft hij, daar had hij goede benen. Hij dacht, nou, ik probeer het gewoon een keer. En dat is altijd goed. En dan zit je lekker in de wedstrijd. Je doet mee. Je, je, hij pakt na de finish de publiciteit. Mensen zijn enthousiast. Nou, dat is ook weer goed voor de komende dagen voor zijn moraal. We gaan in de laatste vijf kilometer kijken hoe het zich allemaal ontwikkelt. Maar de eerste vraag die elke Nederlander bezighoudt... is: zijn ze nog weg, Gioop? Ze zijn nog weg hoor. Dumoulin, Chavanel en Poels. En alle drie kunnen ze er behoorlijk goed aankomen. Dumoulin, toer etappes gewonnen. Chavanel, Tour-etappes gewonnen. Wout Poels sprinten zelfs mee in de ronde van Baskeland. Werd daar geklopt door Rogas, een echte sprinter. Maar of ze het gaan redden, ik denk het daar is niet, want het gaatje wordt kleiner en kleiner. In die glijbaan naar beneden richting Rouen. Het is een achtbaan. Ongelooflijk inderdaad zeg. Gewoon een snelweg, drie, vier rijen breed en toch uh, gewoon een route nationaal in Frankrijk. Maar echt werkelijk waar, heel. Stel naar beneden, we tenderden Rua binnen. En daar zie ik ze aankomen. De drie man nog heel licht voor het peloton. Maar dat zit er heel dicht achter. Laatste vier kilometer. Hey, chape, het is afgelopen met de vluchtpoging. Poels was de eerste die zich liet afzakken. En daarna de rest. Dumoulin was de laatste. Die gaf zich pas het laatste over. Tempo wordt gemaakt door de mannen van Pentaki. Die zien we daar op kop rijden. En dan weten we ook dat Renshaw nu helemaal in zijn eentje zit. Nee, het treintje van Rabobank dat op kop reed. Deed dat alleen voor de klassementsmannen. Ze zijn bijna bij de laatste drie kilometer. Dan zijn ze veilig. Koninklijke aanloop voor een massasprint. Koninklijke aanloop voor een massasprint. Dit mooie breed. Weg. Geen rotondes of andere verkeersbelemmerende maatregelen onder de brug door dadelijk en dan zien ze in de verte het paneel van de laatste twee kilometer.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 Iedereen kijkt om nu. De mannen van uh, Argo Shimano trekken door. De mannen van Vakantelij trekken door. Cavendish, jawel hoor. Daar ligt hij op het asfalt. Voor Mark Cavendish is het over en uit in deze etappe. En ik hoop voor hem dat hij maar door kan. Een mannetje van Algo Shimano die daar aan de leiding rijdt met de mannen van Lotto in zijn wiel. Dat betekent dat André Grijpel in elk geval nog erbij zit. En ik kijk dan wat verder naar achter. Ja, wie zitten er eigenlijk allemaal bij? Het zijn er niet meer zoveel hoor. Ik zie Matthew Kos ook niet zitten. Dit is een unieke kans. Het is Grijpel. het is Petaki die daar nog bij zit. Kevin is inmiddels alweer, ja, die is doorgegaan. De val binnen de laatste drie kilometer. Dus voor het klassement maakt het niet uit bijna nog één kilometer te rijden. Want ze gaan over de brug over de scène. En dan gaan we sprinten. Peter Sagan, die zit er ook nog bij, hoor. Het is maar een heel klein uh, pelotonnetje. De mannen van Lotto trekken de sprint aan. En dan moet het toch André Grijpel zijn daar in het uh, derde wiel. Die er dan uit moet komen. Daar zit hij inderdaad keurig in het derde wiel. Hij heeft Petaki daarachter. Tom Velers, denk ik, daarachter. maar ik kan me toch niet voorstellen dat Marcel Kittel is meegegaan. Uh, als hij dadelijk uit die brede rug wegkomt, dan kunnen we hem beter zien. En nou moet Grijpel moet het af gaan maken hier. Het is André Grijpel op weg naar de finish. André Grijpel, gaat hij het afmaken of gaat hij het afmaken? die niet afmaken. Of komt takkie er nog bij? Het is Grijpel, Grijpel, Grijpel. Grijpel Ja, Greipel voor takkie. En dan kijk ik en dan denk ik dat het Tom Veners is op de derde plaats. De man van Agro Shimano. En dan erachter de verbrokkelde stukken van het peloton. Maar Grijpel die pakt de etappe. Hij klopt, Kevin is niet. Kevin is lag op de grond. Ze zijn blij bij Lotto. Want ik kan me dat voorstellen. En ik kijk eventjes. Wie lagen er nou allemaal bij die valpartij? Kevindis lag daarbij. IJssel lag daarbij. Uh, Rancho lag daarbij. Sanchez uh, van Rabobank. Klacht erbij. Tony Maatin opnieuw. Albassine, nou ja, noem ze allemaal maar op. Ja, de hele zwik. Het is een slagveld daarachter, maar Grijpel wint de etappe. Hij pakt zijn eerste etappe. Het staat voorlopig 1-1 tussen Cavendish en Grijpel. Bart Voskamp, wint, uh, er gebeurt iets, er, er, ze vallen... dan ga je met een relatief kleine groep door. Zit daar dan uh, even schrik in, is er even een soort herpakking? Want alles is dan ineens anders, he? want de man die te kloppen is, was weg. De man die te kloppen, die, die, die zou moeten winnen... of die ze moesten kloppen, die valt in één keer weg. En uh, kijk, zo, als ik het zo op het eerste gezicht zag... was het het voorste treintje wat gewoon doorrijdt. Dus die mannen die, die krijgen dat nog niet gelijk mee. En die zien dan gelijk... die horen misschien iets kijken om, kijken hoe het zit... En dan dan is, is Krijpel uh, de winnaar wel jammer dat hij natuurlijk niet rechtstreeks uh, Cavendish kan kloppen. Op deze manier, maar ik, ik, het is hem wel gegund, het is verdiend. Want ze rijden al dagenlang uh, natuurlijk op kop. En gisteren natuurlijk ook valpartijen. Um, is dit nou gevaarlijker en nou, erger dan anders? Het, het, klinkt, het klinkt misschien raar, maar soms uh, kun je beter obstakels op de wegen hebben en bochten en smal want dan trekt het peloton zich op een lint. En nu is het, zijn het brede wegen. Dus ja. de renners co kunnen continu van achter inschuiven... of er even omheen en er weer induiken. Want kon en, jij zien hoe dit tot stand kwam? Ja, nou, zoals kwam. je van een afstand kon zien... Uh, leek het een beetje op de kant te staan. Dus alles schoof naar de zijkant van de weg. En dan uh, daar komen er op een gegeven moment mensen van kop af... die laten zich wat afzakken. Mensen die tussendoor nog even naar voren willen rijden. Ja, dan, dan, dan zijn dit gewoon hele gevaarlijke momenten. En dan heb je gewoon geen kans als je daar uh, tussen zit. Maar is het nou erger dan andere jaren? Nee, of lijkt oh, het nee, maar zo? Dit, dit gebeurt overal en altijd. En de belangen en de toer. Zijn zo groot dat uh, waar je normaal rent, uh, geef je nu gas en een trapje door maar... of geef je een duw. We gaan we even terug naar Gio Lippens. Want Gio Grijpel heeft zijn etappe binnen. Alles druppelt binnen. Maar het gebeurde allemaal in de laatste drie kilometer. Maar jij hebt ook een officiële uitslag, uiteraard. Hè? Ja, zeker. We hebben die officiële uitslag. En de bevestiging, inderdaad. Terwijl ik nu kijk hoor. De bolletrui komt daar binnen. Ja, die is makkelijk te herkennen. Het is een vrij grote groep. En dan uh, wacht ik natuurlijk ook nog op Mark Cavendish. Uh, waar zit uh, die dan? Uh, even kijken wie hier nog allemaal binnen. Sebastian Langeveld, natuurlijk hard gewerkt. Hij uh, zal weinig last verder hebben gehad van die valpartij. Maar we gaan even naar de officiële uitslag. André Grijpel. Voor Alessandro Petaki. Dan Tom Velers. Inderdaad, hij was het hoor. Keurig gedaan weer van Tom Velers. Vierde plaats in uh, Tournai in de eerste Massa Sprint. En nu dan de derde plaats op de vierde plek. Matthew Goss zat er dus toch bij. Hij wordt gewoon op de snelheid geklopt. Dan Peter Sagan. Dan Jonathan Cantwell. Daryl MP Chris Boekmans van Vacan Soleil. Edwald Hagen en Ruben Perez. Dat zijn de eerste tien. En dan gaan we even naar beneden. Dan zie ik in ieder geval dat Van Hummel er niet bij zit. Die zal ook opgehouden zijn door die valpartij. Ja, en dan zie je toch wel gaten vallen hoor. Eerste grote gat zo'n beetje bij Pierre Roland. Daar zit Robert Geesink achter. Maar voor de duidelijkheid, het maakt allemaal niet zoveel uit. Want alles wat daar gevallen is, dat komt binnen in dezelfde tijd als de winnaar. Omdat het peloton compleet was op het moment van die valpartij. Maar ja, dan is het toch afvragen. Wat gaat er gebeuren straks met Mark Cavendish bijvoorbeeld? Die wel weer op de fiets stapte, maar gaat hij morgen van start? Heeft hij misschien ook wel ernstige blessures opgelopen? Of heeft hij er gewoon last van morgen? Dat zullen we allemaal moeten we gaan afwachten. Ik kijk de weg af. De klok loopt gewoon door. Iedereen is nog lang niet binnen. We zullen gaan zien zo wat de schade is bij de renners. Ja, Bart Voskamp, een mooie plek voor Tom Velers. Eigenlijk wel iedere dag dat de Nederlander bij, bij de top 10 zit. Waar we tegenwoordig echt tevreden mee mogen zijn, denk ja, ik. Ja, zeker. We, we hebben natuurlijk niet, uh, niet heel veel topsprinters. En uh, ja, dat Tom hier zit, dat is gewoon natuurlijk hartstikke mooi. Het, uh, en ja, voor ons Nederlanders misschien fijn dat, dat Kittel niet meedoet... anders moet hij zich opofferen. En nou zit hij er toch bij, er wordt vierde. Kijk, je moet al maar op die positie zitten. Want hij zit gewoon in voor die valpartij. Dat betekent dat hij in een goede positie zit. Dat hij die, die, dat positie kiezen dus uh, al heel goed kan. Ja, en het laatste stukje... Snelheid, ja, om die echte toppers te kloppen, dat is moeilijk. Maar goed, uh, wie weet. We kijken nog even Gio, want uh, Gio, jij ziet ook wat wij zien... Ja, ik zie wat jullie zien. Eh, tenminste, als jullie hetzelfde zien als ik zie. Ja, even dat zeggen. zeggen, zeggen nooit, even ziet, zeg even wat nee, je Nee, maar ik zie een man met een beschadigde helm. Een gele helm. Hij rijdt namelijk in de ploeg die vooraan staat in het ploegenklassement. Komt nu over de streep zo'n beetje. Mark Cavendish. Hij eh, op dik 4,5 minuut van de winnaar. Wat zal die ontgoocheld zijn, hoor? Ik ga er gewoon even bij staan. Want ik wil toch wel eens even in dat uh, gezicht kijken van die uh, Cavendish. Om te zien hoe die, er, uh, hoe die erbij ligt. Hij is uh, geschaafd aan de linkerkant. Ja, het valt volgens mij allemaal nog wel mee, dat heeft hij zijn huid gebroken, Gio. Nee, ja, nou, zo ziet hij er niet uit. Maar ja, dat zou je bij Cholinghi gisteren ook niet gezegd hebben. Maar uh, in ieder geval een beetje geschaafd aan de linkerkant van zijn lichaam. Ook op de schouder. Hier komen nog wat uh, slachtoffers uh, binnen. Hé, hey, Marcel Kittel komt binnen. Nou, die zal zeker niet bij die valpartij hebben gelegen. Want die zal er keurig omheen hebben gestuurd. Omdat hij op dat moment al gelost was. Dus de sprinter, de sprinter van uh, Argo Shimano komt uh, rustig binnen. Zonder schade. De sprinter van deze Tourmarkt. Cavendish komt binnen met schade. Hé, hey, hier komt nog een mannetje. Van Rabo binnen met een klein beetje pijn. Mark Renshaw, ja, die ziet er uh, well, valt ook wel mee eigenlijk. Alleen een gezicht als een oorworm. Ik kan me dat voorstellen, hij lag er als een van de eerste bij. Robert Hunter lag er als een van de eerste bij. En Mark Cavendish, dat waren de mannen die kei en keihard met 70 km per uur tegen het asfalt pakten. Bart Voskamp, uh, de tours belangrijkste evenement van het jaar. Dus Cavendish gaat doorrijden. Maar er zijn ook Olympische Spelen. Er zijn Olympische Spelen in Engeland. En uh, kun je zeggen dat het daar. waar... 10, 12, 16 jaar geleden Olympische Spelen eigenlijk niet telden voor wielrenners dat dat nu toch ineens een hele andere naam gekregen heeft. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje zo gegroeid, want ik heb zelf ook nog de Spelen in Barcelona gereden als amateur, hè. dus op een gegeven moment werd het natuurlijk voor de, voor de professionals opengesteld en dat heeft, dat heeft toch wel naam. Ik bedoel, de publiciteit die de Olympische Spelen met zich meebrengt dat, uh, dat evenaartig volgens mij zeker uh, de, de Tour de France de Tour de France, Kevin Dis heeft al zoveel ritten gewonnen, Olympisch kampioen nog niet, dus hij kan natuurlijk besluiten na een aantal dagen stel je voor dat het nu niet gaat, dat hij dat switch en zegt van oké okay, ik bereid me anders voor op de Spelen maar ik denk dat hij hier nog wel een paar dagen hier mee wil rijden want anders wordt het gat misschien ook wat te lang naar de Spelen ja, Dus jij verwacht eigenlijk dat hij in ieder geval enigszins uh, lichamelijk in staat waar we nu van uitgaan gewoon uh, in ieder geval tot aan de eerste rustdag mee zal rijden maar zou hij dan eens af kunnen stappen? Het zou, het, zou, het zou heel goed kunnen. De, de, de, ja, de, de, sommige renners doen het ook anders. Kijk, in het verleden had je San Sebastian een, een, een week na, na de Tour. En de jongens die de Tour hadden gereden, die reden hard in San Sebastian. Dus die theorie die zou je door kunnen trekken. En anderen zeggen van ja, ik wil me toch wat specifieker voorbereiden. En die stappen misschien uit. Uh, het, zal, uh, het zal een beetje 50-50 zijn. Ja, morgen is er een, uh, een rit van Rouen naar Saint Quentin. Dat is 196 kilometer. Is dat iets waar, waar hij, Kevin is, als hij zich nog een beetje goed voelt nog goed zaken kan doen? Uh, normaal wel. Kijk, we weten niet hoeveel schaafvonden die heeft. Want uh, die, die kleding die, uh, die zit misschien om zijn lichaam. Maar daaronder kun je vreselijke schaafvonden hebben. En dat uh, ja, kan je vertellen, dat slaapt gewoon heel slecht. Ze hebben een mooie oplapmiddeltjes tegenwoordig. Maar je wil altijd op de kant slapen die kapot is. Dus uh, ja, rust heb je dan Wil je maar... altijd op de kant <laughs> ja, slapen ja, die is kapot is? Ja, als je, uh, normaal slaap je bijvoorbeeld op rechts. En uh, ja, de, de, de, dan, dan wil je daar gewoon juist op liggen. En als, als dat kapot is, dan lukt dat niet. En, en anders weer andersom. We gaan even snel naar de finish schakelen. Joris van den Berg heeft daar de beste Nederlander bij zich, hè? Ja, de man die derde werd. Er werd zojuist echt een soort van een klein feestje gevierd... bij de ploeg Argos Shimano. Want Tom Velers werd je nu werkelijk derde zojuist in de massasprint. Ja. ja, dat weet ik. Besef je het al? Ja hoor, zeker. Ja. Heeft die vierde plaats in het toernooi twee dagen geleden je enig vertrouwen gegeven? Ja, meer zelfvertrouwen dan ik eigenlijk al had. En uh, uh, ja, dat doet goed bij sprinters en ook bij mij uh, om um daarop verder te borduren. En dan zie je wel uh, toch weer een treetje hoger. En uh, ja, hopen dat, uh, dat het zich doorzet zo. Ja, want na vier komt drie en dan zou er komt twee of één, hè, toch? <laughs> en we hebben nog twee dagen te komen, dus uh, ja. Ik hoop het, misschien. Je zei heel mooi, na die vierde plaats, uh, hierna gaan we gewoon weer voor Kittel aan het werk. Want voor iedereen die dat niet meegekregen heeft, eigenlijk ben jij hier als laatste locomotief voor Marcel Kittel. Maar die is ziek en nu grijp je je kans. Uh, klopt, die Marcel is ziek. Um, Alhoewel hij vandaag al iets beter was dan mijn idee. Hij, uh, hij kon al redelijk volgen, toen het toch ook wel lastig, uh, lastig was. Dus ik, uh, ik, echt, ik hoop echt dat hij opknapt. En misschien morgen en anders niet overmorgen. Uh, dat we toch wel... Uh... Nog een van deze dagen echt voor de winst kunnen gaan uh, met de, met de mand waar waarvoor wij eigenlijk gekomen zijn. Even die sprints, jullie moesten de plannen wijzigen weer eens. Uh, eerst doordat Kittel ziek werd twee dagen geleden en vandaag doordat er een valpartij was. En toen namen jullie brutaal het initiatief voor op het peloton. Ja, die valpartij, we namen al initiatief eigenlijk uh, uh, voor die valpartij. Maar dat was uh, iets, uh, iets niet op de tweede rij, zeg maar. En uh, daar zat Johannes Verrullingen die, uh, die goed, heel goed werk deed uh, voor Curves en, uh, en Kort. En um, ja, Lotto heeft, uh, heeft ons er even tussen gelaten, wat, wat heel goed was. Klaas er wel. Hij krijgt een hand van Rudy Kemna, ploegleider. Ga door. En um, uh, Johannes dus Roy. Uh, Lotto liet Roy ertussen, de, waardoor de, de trein nog iets langer gestrekt bleef, zeg maar. Waardoor ik minder hoefde te boksen met andere jongens, wat, wat gewoon heel goed was. En uh, ja, de jongens we zijn gewoon echt goed op elkaar afgestemd, dus we weten wat we moeten doen. Uh, Koen uh, die blijft er op een gegeven moment heel sterk langs rijden, uh, waardoor ik... Uh, in feite een tweede treintje uh, uh, er ook achter kan zitten. En uh, ja, daardoor uh, goed het wiel van, uh, van Pataki kan pakken op een gegeven moment. Ja, podiumplaats. De tour begint aardig hè, voor Tom Veders. Klopt. Ja, ik hoop dat het mooie wordt. Veel succes nog. Dankjewel. Tom Veles daar, Bart Voskamp. Uh, dit is de klassieke uh, eerste tourweek waar we naar kijken. Waar we met plezier naar kijken, vooral naar die finales. En waar we hebben ook alweer een beetje gaan denken, de bergen mogen komen. Ja, dat, uh, op een gegeven moment heb je de sprints ook wel gehad. Alhoewel ik moet, moet zeggen, van dat zit halverwege de etappe. Dan zit je vaak te kijken naar een beetje een saai geheel. Maar uh, ja, als dan de finale weer ja. aankomt, dan worden we allemaal natuurlijk weer enthousiast. Daar het zweet weer in de handen. van ja Blijven ze overeind, wie zit er mee? Positiespel, dat is natuurlijk altijd een heel mooi stukje. Dat, maar dat is vaak pas het laatste uur. Dus uh, eh, nog een paar dagen en dan kijken we ook weer uit. Naar, uh, naar de bergen. Maar we genieten ook van die laatste kilometers. En we genieten ook van dat jij hier bent dagelijks... om ons uh, te helpen bij deze klus van de Tour de France. Tot morgen weer. Bart zo, na half zeven, dan hebben wij aan de lijn. Vanaf komend studiejaar moeten studenten minstens 3000 euro... bovenop hun collegegeld betalen... als ze meer dan een jaar vertraging oplopen met de studie. Volgens de Volkskrant loopt zeker een kwart van de studerende sporters... uit de Olympische ploeg grote kans op zo'n langstudeerboete. U kunt vanaf nu bellen naar ons gratis nummer 0800-1121... over de stelling topsporters moeten ook een lang studeerboete betalen. Vindt u dat de sporters gewoon net als ieder andere boete opgelegd moet worden? Of zegt u juist, het is belachelijke belachelijke sporter verdedigt ons land, vertegenwoordigt ons land, dan moet je een beetje worden ontzien. Laat het ons weten, bel naar het gratis nummer 0800 1121 of stem op de Radio 1 website over de stelling. Topsporters moeten ook een lang studeerboete betalen. En ik zie dat Bart Voskamp het daar in ieder geval niet mee eens is. We gaan naar topsporters op Wimbledon, Ferrer tegen Murray, Marcella Mesker, hoe staat dat? Dat ging lang verhaal worden ja, dat klopt. De eerste set dus in een tiebreak naar Ferrer. Nu uh, zes games gespeeld, drie gelijk. Ik moet zeggen, uh, Andy Murray uh, doet het uh, beter in deze tweede set. Hij serveert wat beter. En dat betekent dat hij wat makkelijker door zijn service komt. En ik denk daardoor ook wat meer uh, vertrouwen krijgt. Uh, het wachten is ja, op de grote doorbraak voor Murray. Dat hij dus ook het publiek een beetje achter zich krijgt. En daardoor uh, ja, misschien nog beter gaat spelen. Het is uh, ja, nog heel spannend. Het kan nog steeds alle kanten op. eerste set dus uh, voor David Ferrer in een tiebreak. Nu in de tweede set, uh, standgelijk 3-3. Het mediaoverzicht. NRC sprak gisteravond drie uur lang met de opgestapte, opgestapte PVV-ers en Hernandez. Hernandez zegt: NSB Handelsblad met dubbel T. Zo heet jullie krant in de fractie. Abominabel hoe de PVV journalisten behandelt. Er stonden afgelopen weekend vier pagina's over de PVV in NRC... maar in de fractie wordt er niet over gepraat, zegt Hernandez... omdat iedereen in zijn broek poept voor een plek op de lijst. Volgens Kortenhoeven krijgt alleen die de vrije hand in de fractie. Hij is altijd te laat, gaat dan aan het hoofd van de tafel zitten... en houdt minutenlange tirades. Hij zegt dat hij de laatste ridder van Nederland is. Alles wat ik aanraak verandert in goud. Een van de meest besproken onderwerpen op Twitter... is vandaag de ontdekking van het Hicks-deeltje. De NOS op drie kwam vrij snel met uitleg van... naar. Diederik Jekel. Hij zegt je kunt een fiets makkelijker aanduwen dan een hummer. Vergeleken met de fiets lijkt het alsof je de hummer door een dikke laag stroop duwt. Die stroop is een web van Higgsdeeltjes. Dat Higgsveld zorgt ervoor dat het ene deeltje um, heel erg moeilijk vooruit komt. Allemaal Higgsdeeltjes die er tegenop botsen, zeg maar. Het is alsof daar door stroop heen lopen. En voor de andere deeltjes, de lichte deeltjes, daar heeft het Higgsveld nauwelijks invloed op. En dus het Higgsveld bepaalt met sommige deeltjes dat het moeilijk er doorheen kan... en met andere deeltjes heel makkelijk. En dat geeft massa aan de deeltjes in het universum. De wereldberoemde wetenschapper Stephen Hawking, de man met de stemcomputer... noemt de fonds van het deeltje bij de BBC een onverwachte doorbraak. Professor Hawking, hoe belangrijk is dit result? Dit is een belangrijk resultaat. En zegt Peter Higgs een Nobelprijs? Pieter Hicks verdient dus de Nobelsprijs volgens Hawking. Hawking zelf is dat voor kort zo zeker dat het Hicks-deeltje niet bestond. Dat hij een weddenschap afsloot met Pieter Hicks. Het lijkt dat ik lost 100 dollars ja, Pieter Hicks krijgt dus in ieder geval 100 dollar van zijn collega-concurrent. Eh, en wie weet, de Nobelprijs. Bewoners van de Oude Schans in Amsterdam willen een onderzoek naar de veiligheid van woonboten. Dat meldt het parool en de aanleiding is de ontploffing van een woonboot door een gaslek afgelopen donderdag. In de buurt liggen twaalf boten waarvan sommige worden gebruikt als hotel, net als de ontplofte boot. De bewoners willen weten hoe veilig die boten nu zijn. Centrum heeft beloofd de aanwezigheid van hotelboten te gaan onderzoeken. Piet de Vos uit Heineken-Zand is vanmorgen gehuldigd... door de directeur van de Tour de France. De reden, de Vos is voor de twintigste keer in de Tour-caravaan actief... als buschauffeur van de Rabobank ploeg. Hij kreeg een gouden beeldje, de Trofee La Fidelité... zei hij bij Omroep Zeeland. Nou, dat was wel uh, de, tussen de zware jongens, zo dat heet zeg maar. Hè. Was het, de baas was er. Het. het was groter dan ik gedacht had. En ja. Ik dacht in het in is een hoop onzin, maar uh, ja, ik vond het toch wel spectaculair. En Piet de Vos is meer dan alleen buschauffeur. Hij hielp bijvoorbeeld ook renner Maartertje... Sjalingi die was gevallen. jongen die valt, die breekt gewoon zijn heup. Die rijdt nog wel 40 kilometer verder over drie kolletjes. Uh, maar ja, hij kon de bus niet meer uit gisteravond. Hoe sta jij daar dan in als, als chauffeur? Ja, ja, ja, dan kun je natuurlijk ook zien. Dan, dan, dan is Steven uh, even geen, uh, geen holladié, maar uh, ja, proberen toch die mannen een beetje help uit te kleven. Dan kunnen ze dan niet. En uh, ja, als ze dan gaan zijn, dan zijn ze al een beetje opgeknapt, hoor. En uh, voor wie dat uh, nog niet wist, Tjalingi is inmiddels geopereerd aan zijn heup. En het gaat weer goed met hem, liet hij ons vandaag weten. En vlak voor het nieuwsblok van zes uur gaan we nog heel even naar Marcella Mesker... over de ontwikkelingen in de partij Ver, Ver, Ferrer tegen Murray. Ja, 3-3 nog steeds. Het was zo even 15-40 op de service van Murray. Ik zei juist, ja, hij serveert een stuk makkelijker. Nou, prompt kreeg hij twee breakpoints tegen. Nu een fantastische rally. Smash van Murray onder in het net. Nee, hij heeft het moeilijk. Het is zwaar. Het zijn lange rallies. Het komt ook aan op de fysieke kracht. Nou, daar kan je bij Ferrer wel mee thuiskomen. Want die heeft een tank die bijna nooit leeg raakt. Murray in de problemen krijgt nu zijn derde breakpoint tegen in de zevende game. Ja, ze zeggen wel eens de beroemde zevende game... Maar heel vaak, vanaf dat moment, gaat het dan ook wel wat gebeuren. Breakpoint dus uh, voor Ferrer, halverwege de tweede set. Zet één nog in een tiebreak naar de Spanjaard. Wordt vervolgd in Radio 1 Sportzomer. Ja, kan-ie? Oké, okay, gaan we...